Twee uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. Het lijkt wat rustiger te worden in Haren. De ME is nog steeds volop aanwezig... en de politie wil nog niet zeggen dat de situatie onder controle is. Duizenden mensen kwamen de afgelopen avond naar Haren... voor een feest dat was aangekondigd op Facebook. Het liep volledig uit de hand. Volgens de politie was het vooral een kern van 25 relschoppers... die zich heeft misdragen. Hulpverleners werden belaagd en konden hun werk niet doen. Zo werd ambulancepersoneel met stoeptegels bekogeld. De politie zegt dat er zeker drie zwaar gewonden zijn gevallen. Verder heeft een aantal mensen snijwonden opgelopen door rondvliegend glas. Volgens de burgemeester zijn zeker twintig relschoppers gearresteerd. Veel mensen hebben haren inmiddels weer verlaten, onder meer omdat het is gaan regenen. Op Facebook is een actie gestart om de troep in Haren op te ruimen. De initiatiefnemers van de actie, die Project Clean X Haren wordt genoemd... hebben mensen opgeroepen om rond het middaguur te verzamelen op het station... met een bezem en vuilniszakken. De schoonmaakoproep op Facebook heeft al meer dan 9000 likes gekregen. In een dierentuin in New York is een man zwaar gewond geraakt... nadat hij in de tijgerkuil was gesprongen. en werd door een tijger aangevallen... en liep zware verwondingen op aan zijn romp en zijn been... Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De 25-jarige man zat in de monorail van de Bronx Zoo in New York. Vanuit het karretje sprong hij over een hek de tijgerkuil in. Waarom hij dat deed is onduidelijk. Personeel van de dierentuin wist de agressieve tijger af te leiden met een brandblusser. Daarna kon de man worden gered. In de eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Roda JC verloor thuis in Kerkrade met 1-0 van FC Utrecht. De Utrechters zijn door hun overwinning opgeklommen naar de vierde plaats in de Eredivisie. Ze hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de meeste andere clubs. Het weer, vannacht bewolking, regenachtig, minimaal rond 9 graden. Overdag buien, vooral in het noorden, maar ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 tussen Assen en Groningen zijn drie afritten afgesloten. Het gaat om de afritten Eelde, Haren en Groningen-Zuid. En dat heeft te maken met de rellen in Haren. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WPRO. Woord.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 Eenvoudigweg, alles komt aan bod. U bent weer bij Woord. De hele nacht lang dwalen we door de afgelopen eeuw. Vannacht kunt u onder meer luisteren naar Chaos met chef van Oekel. We gaan naar de film, we werken met de computer en we gaan verder met onze reis over de Donau. Het eerste uur is in handen van de redactie van Studio Itzerda. Radio voor echte liefhebbers. We selecteerden een aantal favorieten in samenspraak met de makers... Remy van den Brand en Jacqueline Maris. Zij maken het programma onder meer samen met Gerrit Kalsbeek... Maartje Duin en Anne Martens. Bijna elke zondag van kwart over zes tot zeven uur s avonds... presenteert Marten Minka Studio Itserda bij de VPRO op Radio 1. Het is een programma vol merkwaardige geluiden, interessante kwesties... vreemde zaken en wonderlijke verhalen die het waard zijn om verteld te worden. Een blik op de website en in het archief van het programma leert... dat we hier niet te maken hebben met een standaard radioprogramma. Hier lopen humor, ernst, feit en fictie ingrijpend door elkaar... Het is dan ook echt heel erg lastig om uit te leggen wat itserda precies is. Het beste beeld van studia itserda krijg je wanneer je een hele aflevering hoort. Het zijn een soort radiocollages waarbij het moeilijk is het ene item los te zien van het andere. Het geheel is meer dan de som der delen bij dit programma. Daarom hebben we ervoor gekozen om een licht ingekorte volledige aflevering uit te zenden. Zodat u een goed beeld krijgt van het verhaal dat de makers proberen te vertellen. De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 eind jaar 80...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 En de weekend lopen, dat is weer een ander verhaal. In de weekend, want dan heb je natuurlijk de uitgaande jongeren. En dan krijg je van alles. dan <lacht> je je hoofd aan. Dus dan vroeg je, wie gaat nou om vier uur lopen? En wie, wie, wie gaat nou uh, om uh, half vier? Het is half vier, je moet aan slapen. En uh, ik begroet ze altijd met een glimlach en een zwaai. En uh, het is goed. Maar, uh,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 En niet hoe je het onweer. En ik blijf lopen. En dan kijk ik heel boven, zie je nog zo'n maan. De, de maan, die. die, die uh, Net als je iets wilt zeggen tegen mij, tegen mij, dan kijk Het is soms heel erg helder. En de maan, dan hoor je dat hele doffe, bonk geluid op de maan. En als je goed kijkt, het klinkt het fladderen van een vlag, een eenzame vlag. Ik ben aan het lopen en, en, en het is zo veel, zo massa aan geluiden... dat je zo, zo kan um, uitzoeken van, god, dit is mooi, zoveel bijzonder. En, en het is zoveel zo dat je eigenlijk niet kan stoppen. Je bent aan het lopen, lopen en eigenlijk je, je heb je een route van Norway Vandaag ga ik uh, 10 kilometer, maar uiteindelijk wordt het 25 kilometer. Want die geluiden, je wil het allemaal hebben. Nou, lieve mensen, probeer het gewoon. Dan zit het voor één keer, je denkt van, nou ja, dit is raar. Wie, wie gaat nou s'nachts lopen? Maar om de mooiste, de beauty, die schoonheid en geluiden... en klanken aan het leven mee te maken. Nachtloper Ernesto Arendel. En die geluiden in de nacht, hè? Oh, ja. de geluiden zijn veel intensiever, s'nachts. Ja. Ik denk dat het komt omdat er veel minder ruis is... Veel minder ruis. Veel minder ja, ruis. Ja, veel meer ruis. Ja. Er staat veel meer opzichtig zich te ja. Goed, maar we gaan nu eerst over naar de orde van de sport. Zee, Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. We gaan over naar uh, Frank Wilaert, Vitesse PSV.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 En uh, ja, dat is eigenlijk, begint dat al, he, de vuilnis op straat zetten. Mag pas in de, in de vroege ochtenduren, voordat de vuilnismannen langskomen. Maar Amsterdam is natuurlijk toch, ook wat vuilnis betreft, uh, is zomaar, uh, yeah. een anarchistische stad. Dus het dus, uh, gaat gewoon lacht, al uh, smedag, ja. avonds, oh, ja. uh, ja. s'avonds laat. Hm. En uh, hm. ja, dan, uh, dan begint het. Ja. en waar, waar ik naar? Ik bedoel, ja, je jij zoekt dus niet, je vindt, wat vind je?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 Want oh, ik, ik, ik, ik, ik, ik zoek dingen die ik vervolgens aan elkaar koppel. En, bent, um, oh ja, ja, ja. Ik ben ja, ja. Een, koppelaarster. een koppelaars. Een koppelaarster, dat wordt het Dat is het. Koppel, ja. natuurlijk mensen. Hè. Die ja, kan je koppelen. Ja. Maar je kan ook vuilnis koppelen. Althans, vondsten koppelen. Ja. Dan zou ik je zeggen: Dit is uh, wat ik gevonden heb. Dat is een heel oud theevrouwtje. Dat lag daar ergens ja. op een berg. Oh, rot, een Poppetje, poppetje, poppetje, poppetje een theevrouwtje. Gespijkerd op een uh, Uit uh, Indonesië. Ja. Gespijkerd op een plankje. En dit komt ergens uit een. Oog. Een speelgoedkistje een enorme uitsmijter. Met in zijn horen van plastic. Als je die twee naast elkaar zet. dan zie je dus. een theevrouwtje wat eigenlijk een minderwaardig sujet is in onze ogen. en deze verschrikkelijk grote uitsmijter die tegen elkaar. en dan krijg je precies het omgekeerde. Want zij geeft hem comfort. Dit is een heel makkelijk voorbeeld van koppelingen. Dit is heel duidelijk. De armen van die vrouw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 Zeg, um, uh, uh, uh, de, de, de, je hebt natuurlijk meer morgensterren. Hè? Er zijn ook codes onderling. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zijn, het is natuurlijk enorme concurrentie. Soms zelfs moordende concurrentie. Moordende concurrentie. Daar uh, heb ik niet veel last van, omdat ik natuurlijk niet echt voor.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 die liggen maar wakker. Luister naar de, de snurker. Ik heb één man. Hij is eindelijk mijn man. Maar afschuldig. Ik leef, ik leef met die man tien jaar. Tien jaar. Tien jaar. Ik ben op zoek waar ik mag slapen. <tied>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 Misschien mijn maatregel kunnen treffen. Maar op het moment dat ik snurk, hoor ik het niet. Nou, ik heb heel veel gedaan. En dat werkt gewoon niet. En ik heb opgegeven. Nou, want dat op laatste was één oplossing. Of gewoon niet meer uh, samen zijn. Schade. Of ga ik vreemd. Of... Amsterdam uh, oh, Amsterdam mijn hand. Maar je was er bijna van gescheiden? Nou, bijna wel. Maar hij snurkt wel hard. Ach.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 Ja, door jou. Oh, nee. ja, omdat, het is, omdat het nee. is niet alleen mijn nachtmerrie is, nee. nee. maar hij snorkt als de tering. Ja. dan hele huis is wakker. Ja. En daarom wij hebben we heel veel vrienden verloren. Ja. En we mogen nergens slapen. Ja. Weet je nog? We mogen nergens slapen. Ja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 Dat Omdat... zeggen ze hier niet direct, maar je voelt het wel aan dat het een probleem dat, uh, niet, een probleem vormt. Niet prijtig. Ja, nee. ja. En begrijp je, ja, dat is hoe verdrietig is dat? Ja, nou ja, goed, het is... Het is dat ja. is gewoon een ramp. Dat, dat is ook een ramp. Dat is een ramp. Maar weet jij, zo graag een oplossing. Lieve. We ballen eraf. Er is ook geen oplossing. Dit is... Uh, Christine, je bent, je bent, ook, je bent arts. Hè? Dit is een duidelijk voorbeeld van apneu, hè? Nou ja. Is het, <laughs> toch? Ja, dat, ja, dat, dat bleek het te zijn. ook. Nou ja, dat zou maar kunnen. 27 ja. keer per minuut per uur zal dat toch wel zijn? Per houdt hij op. Ja, houdt die per op minuut is dat dan? Zat nee, dat uur? zou kunnen. Ja, dat gaat heel gevaarlijk. <gasps> heftig. Het is in ieder geval min of meer opgelost. Want er staat zo'n masker op zijn hoofd. op zijn gezicht heeft hij s'nachts. Met een beetje overdruk. En dan schijnt het allemaal wel.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 Dit is Radio 1 en uh, vuilnis in containers heel graag, maar het kan er ook uit. We onderbreken deze aflevering van Itzerda hier bij Roos Woord Even... voor de laatste berichten over de ongeregeldheden in Haaren. Ja, en in Haren uh, lijkt het wat uh, rustiger te zijn geworden. Afgelopen avond kwamen er duizenden jongeren naartoe... omdat er op Facebook een feest was, uitge was aangekondigd en dat uh, mondde uit in rellen. Ik sprak zojuist met politiewoordvoerder Sylvia Sanders van de Groningse politie... en vroeg haar hoe de situatie nu is. Het begint ondertussen iets rustiger te worden. Een grote groep uh, jongeren is inmiddels vertrokken. Het is nog niet leeg. Her en der staan nog groepjes jongeren uh, onder afdakjes te schuilen... want het regent bij ons... Um, het is wel zo dat die jongeren op dit moment niet heel veel problemen meer veroorzaken. Maar we houden de situatie natuurlijk goed in de gaten om te kijken of dat zo blijft. Ja, en wat doen de jongeren daar dan nu nog? Uh, rondhangen. Een uh, biertje drinken, wat kletsen en ongetwijfeld bespreken wat er zo al gebeurd is de afgelopen avond. Ja, Zijn er nog meer arrestaties verricht de afgelopen uren? Uh, we hebben in ieder geval uh, 18 mensen aangehouden. Die zitten, uh, zitten ook vast in ons cellencomplex... En het kan best zijn dat daar nog meer mensen bij komen. Maar ja, je zult begrijpen dat de hoogste prioriteit niet ligt... bij het tellen van hoeveel mensen we nou precies hebben aangehouden. Maar we zijn vooral bezig om het rustig te krijgen in haren... en vervolgens ook rustig te houden. Ja, En wat doet u nu om die laatste jongeren... of nou ja, er zijn er misschien nog een hoop, weg te krijgen? Nou, die zijn we niet actief aan het verwijderen. We houden vooral in de gaten van... zitten daar nog de echte raddraaiers tussen... Uh, die mensen die naar Haren zijn gekomen vanavond om vernielingen te plegen... te mishandelen of hulpverlening lastig te vallen... Ja, die pikken we er uiteraard uit. Als die jongeren daar enkel staan, laten we dat eerst even. Ja, en wat is daar de gedachte achter? Om uh, nieuw onrust te voorkomen. T dat is het belangrijkste. We willen het graag rustig uh, weer krijgen in Haren. En als die jongeren daar enkel nog sta staan na te praten... dan is dat geen probleem. Want u moet niet vergeten dat een grote groep ook naar haar is gekomen enkel om te kijken van... hé, hey, wat is hier nu eigenlijk gaande? En is hier inderdaad een feestje? Ja, en een iets kleinere groep, maar wel een hele vervelende groep... dat zijn de raddraaiers geweest die hier bewust een hoop ellende hebben uitgehaald. Ja, en u gaat er vanuit als we nu iedereen lekker laten staan... dan gaan ze vanzelf wel een keer weg en hebben we er de minste last van? Daar gaan we inderdaad van uit en ik hoop dat het ook zo, zo zal verlopen, ja. ja. Um, er was in het begin van de avond, of eerder op de avond, sprake van dat er een hoop mensen ook op een voetbalveld uh, bijeen waren uh, gebracht. Um, hoe staat het daarmee? Zijn die allemaal met daar, bussen afgevoerd? Ja, die zijn uh, vanaf daar met bussen, uh, bussen naar de stad gevoerd of naar stations. En uh, ja, dat is eigenlijk heel rustig verlopen. De groep die daarheen ging, die heeft ook... Uh, uh, ja, ...gewoon gebruik gemaakt van de mogelijkheden die geboden werden om, uh, om uit Haren te komen. Ja. En dat is, uh, heeft eigenlijk heel goed gewerkt. Ja. En de inwoners van Haren, zijn die gewoon gaan slapen? Of uh, brandt overal nog licht? Uh, heeft u daar zicht op? Nee, dat weet ik op dit moment niet. Maar wat ik wel weet is dat het enorme impact heeft gehad uh, op de bewoners. en ja, de, de, de sfeer was echt uh, ja, heel verschrikkelijk, heel angstaanjagend. En ook uh, ja, de, de hulpverleners zijn extreem belaagd. Dus ook voor hun was het echt een onveilige situatie bij tijd en wijlen. Nou, we zijn blij dat uh, die, die echte hectiek er nu uit is. En we hopen dat we de rustige situatie nu kunnen, kunnen uh, ja, voortlaten uh, voort duren. Ja, en dat was uh, politiewoordvoerder Sylvia Sanders van de Groningse Politie. Dankjewel, Christian Bonenbakker. Dit is Radio 1.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 Ja. Hé. Heb je het slot veranderd? Nou, dat zou best... Oh, nee, toch niet. Dat zou niet best zijn. <laughs> Zo, moest die uit. Donker. Ik heb nog nooit een schok gehad. Gelukkig. Maar dit geldt heel veel licht natuurlijk. Maar je hebt hier vrij uitzicht eigenlijk over de hemel. Je ziet er vanuit het oost, mooi de maan staan en Jupiter. En dat is... Uh... Ondanks de dichte bebouwing toch uh, best wel redelijk uh, goed te zien. Wat is Jupiter? What Daar is Jupiter? rechts, die heldere. Oh. Ja. Jupiter. Jupiter. Jupiter. Ik ben Jan Zebrechts. En we zijn in Heukelem. Vak bij Leerdam ligt dat. Uiterste puntje van Gelderland.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 Ik kan hem hier scherpstellen, met dit wieltje hierboven. Het lijkt wel een soort maagteblesse. Je ziet een wit schijfje en dan zie je dus donkere streepjes overheen. Hè? En Dat zijn die uh, uh, wolkenbanden op Jupiter. En Io. Io is even de Dat is maandje, ja. ja, ja. de maanden. Ja. Goh, Jupiter. Ja, Jupiter is de Lord of the Moons. Hè. En, uh, Saturnus is natuurlijk de Lord of the Rings. Ja, Saturnus is uh, Mars. En dan, vanaf de aarde gezien, krijg je dan Jupiter...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 Ik zit in een ruimteschip. Ik, ga, ik zit een kilometer boven de maan... en dan zweef ik overheen. Dat relativeert toch wel je dagelijkse beslommering? Absoluut. Absoluut. Ja, dan zeker toen u nog werkte. Ik ben nog niet zo gek lang gelegen stop. maar toen u nog werkte, had ik een hele drukke baan. Heel veel stress. En, en, en als ik dan... Je, je, je ziet het nu, hè. Het is hier stil. Het is nacht. Je kijkt dan van onze planeet Aarde kijk je naar een andere planeet. En dat geeft je rust. Je hebt iets, waar zijn wij, oh, godsnaam ons druk overhandelen. Dr oh, ja. Christine Weging, uh, praat een beetje om wat je uh, morgenster was in Amsterdam, maar ook arts. Hè? Klopt. Hè? En uh, in het... Uh, AMC, het Amsterdamse Mediciën. Uiteindelijk ben ik in het AMC terechtgekomen. En schiet vervuilgas, is ook. En zat je ook op de EHBO? Of op de, op de, op de s nacht zat je daar ook op? De, in het AMC sorry. heb ik ook op de eerste hulp gewerkt. Ja, uh, ja de spoedeisende hulp heette tegenwoordig. Daar komen andere, Dat, mensen, andere mensen overdag? Ja, er komen s'nachts hele andere mensen. De, de, de mensen in de nacht uh, die. Uh,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 Dat zou je ja. nooit zien. Maar, maar je kunt er ook wel proberen uit te breken uit het 9-to-5. Je kunt ook zeggen, van ik ga, ik ga, ik ga nu eens... Want het brengt wel mensen bij elkaar, hè? Hartstikke leuk, ja. Nee, je zou zeggen, want ik krijg meer begrip van... Oh, ja, die, dus, dus, dus, Pijn, je uh, zou daar een personeelsuitje van kunnen maken. Een personeelsuitje. We gaan dat nu lijkt me echt geweldig. <laughs> zeg, wie maar bent vertrokken uit Amsterdam. Je woont nou in Dedem, ja. Dedemsvaart. Je ja. bent opgehouden met het uh, morgensterschap, zeg ik het zo goed. Met alles opgehouden. Maar je, je woont vrij groot nu. En je hebt al die spulletjes meegenomen die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 dat ze daar. Euh, dat ze dachten. <laughs> zeg, wist je dat er een, een, een Nacht van de Nacht is op 29 oktober? Wist nee, dat, wist nee, ik dat niet. is niet. Informatie daarover is te vinden op uh, www.nacht van de Nacht. Nachtconcerten bij Kaarsricht, donkere vaarttochten door natuurgebieden enzovoort. Nou, uh, hartelijk dank uh, voor uh, je aanwezigheid, Christine Weging. Merci. Hartelijk dank, Studio Itza, daar. Wij gaan gesterkte nacht weer in. En over een paar weetjes worden de dagen alweer langer. Ha, lente 2012. Ik heb er nu al zin in. U hoorde De Nacht. Overigens is er dit jaar ook weer een Nacht van de Nacht... waarover u, Martin Minkma, aan het einde van de aflevering hoorde praten. En dit jaar vindt die plaats op 27 oktober. En zoals hij zei, meer informatie daarover kunt u vinden op nachtvandenacht.nl. U luistert naar Woord op Radio 1. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen, opmerkingen of eigen verhalen? Mail dan dat alles naar woord.vp. Of stuur een kaartje naar VPRO Word, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. En u kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam woord.nl en op Twitter op twitter.com slash woordnl. En Woord wordt gemaakt in samenwerking met het VPRO Radioarchief. En dat kunt u dan weer vinden op vpro.nl slash radioarchief. In dit uur als laatste fragment horen wij dan een bijdrage van Jacqueline Maris... die op zoek gaat naar de laatste peuk van Pim. Afdelingen van de voorwerpen, zeg toch het maar. Het was nummer 887 in de veilingcatalogus. De peuk van Pim. Het sluitstuk van de veiling van de inboedel uit Fortuins Piazza di Pietro. We liepen door de slaapkamer en op een uh, open haard... Uh, daar stond een heel klein glazen schaaltje... wat je eigenlijk normaal gebruikt voor of een beetje mayonaise bij je borrelnootjes. Daarbinnenin lag wat as met een gekreukelde sigaret. En eroverheen ter bescherming een klein glazen plaatje... dat het niet uh, verstofte of uh, verging. En ik vroeg, wat ligt daar? Ja, dat is het laatste pafke van Pim. Ja. Grappig om het erbij te hebben... De laatste peuk. En we vonden dus ook als afsluiting... We, uh, was ik nog zo zaak het, is de laatste sigaretten. En op de grond daarvan hebben we het peukje erbij gezet. Zo voor de gein. En daar, bij het laatst geveilde object van de veiling in 2009... eindigt het spoor van de laatste peuk van Pim. We schrijven een mail aan mevrouw Ine Veen. De vrouw die alles weet van Pim Fortuyn. Beste mevrouw Veen. Het VPRO-programma It's da is op zoek... Naar degene die de laatste Peuk van Pim Fortuin heeft gekocht. Heeft u de Peuk van Pim? En zo nee, kunt u ons verder helpen? Haar partner Jean Thomassen geeft de antwoord. Ineveen heeft inderdaad de grootste collectie Pim Fortuin spullen van Nederland. Waaronder ook zijn sigaren, ze onderscheiden van roken van het jaar, etc. Etcetera, etcetera. U vraagt naar de laatste Peuk van Pim? Sorry hoor, maar mag het een beetje serieus blijven? Waar is Pim's Peuk? Waar is de peuk van Pim? Itzerda belt met de laatste chauffeur van Pims Bentley. De man die de beroemde politicus bij Nacht en Ontij op de achterbank had. Pim was een sigarenroker en zou opeens sigaretten roken? Chauffeur Hans Smolders. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik kan me Pim ook alleen maar herinneren met, uh, met de sigaren. U heeft hem nooit een sigaret zien roken? Ja, ik heb het niet gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Wel een sigaren, maar... Maar ik, maar ik kan het ook niet meer zekerheid zeggen. Kijk, allemaal ben ik dikwijls nogal stelig. Maar ik weet het ook niet zeker. Maar in ieder geval, het, voor mij is het belangrijkste dat die zwijning heeft bevestigt: dat de tuin bij de mensen in de huiskamer zit. En men krijgt hem daar ook niet meer uit. Dat wil zeggen dat mensen er veel voor over hebben. En uh, er zijn niet altijd rijke mensen of zo. Want iemand die rijk is, kookt echt geen sigarettenpeuk. Uh, hij, het leeft nog heel breed onder de bevolking. Jean Thomassen schrijft verder namens Inneveen. Die laatste peuk is een geintje, want Pim rookte op dat moment helemaal niet. En dat ding is ook niet van Pim. Ik wens u namens Ine het allerbeste met uw programma. Met vriendelijke groet. Waarom rookte een verstokt sigarenroker opeens een sigaret? Ja, zelfs een checkie. En rookte Pim Fortuin überhaupt nog wel in mei 2002? Betrouwbare bronnen beweren het tegendeel. Veilingmeester Richard Hessink. Hey, ik denk Pim is toch sigarenroker, is toch geen sigarettenroker. Dus wordt navraag gedaan. En uh, ik zeg, wat gek ja. Nee, nee, nee, nee, Pim rookte niet meer. Al drie maanden niet meer. Maar ja, hij was aan het afkikken. En dan weet je wel afkikken, dat is altijd uh, iets extra. Dus s morgens uh, draaide hij nog wel eens een sigaretje. Want hij moest dus uh, iets hebben, geen filter maar iets wat uh, een beetje dus alternatief voor de sigaar was. Uh, een shaggy, dat, dat komt het dichtst in de buurt bij inhaleren uh, met een met, met sigaar. Morgens nog even voor in de auto stappen, even pafken. En dit werd uitgedrukt en dat was dus het, het laatste sigaretje van Pim. Maar dat is dus zes jaar blijven liggen voordat u het zag? Het is uh, zeven jaar zelfs uh, blijven liggen. Dus iemand daar op de dag van de moord is door het huis gegaan... en heeft er een glazen plaatje opgelegd en gedacht dat moeten we bewaren. Ja, maar uh, we praten hier niet over iemand, we praten over een icoon. We praten over Pim Fortuyn. Dus alles werd bewaard, niks mocht aangeraakt worden. Alles moest precies op de plek liggen blijven zoals het lag. En dan de tweede kwestie. Is de peuk authentiek? Is het echt het sigaretje van Pim? Hoe weet je of iemand het niet gewoon heeft neergelegd? Door de huishoudster is dat altijd meegegeven. Dat was zijn laatste sigaretje. Dat, dat stond daar altijd. En er is ook een certificaat meegegeven door de huishoudster. Waarbij zij verklaarden met handtekening. dat dit dus daadwerkelijk het laatste sigaretje van Pim Vertuin was. Met het katalogiseren ziet je dus dag in dag uit met die huishoudsters aan tafel. Nee, nee, nee, nee, nee, dit was echt het laatste sigaretje van Pim. Wie is die huishoudster? Het is voor ons altijd Jannie geweest. Heel vrolijk, mensen. Ik kon echt mee lachen. Ik zou het ook nooit geloofd hebben, maar zij heeft een certificaat geschreven. Alles wat er lag: nogmaals zijn scheerschuim, zijn tandenborstels, zijn, zijn, zijn kammen. Alles lag daar nog zoals het, zoals het lag. En daartussen lag ook het sigaretje. Dus ik kan me niet voorstellen, want pas met de veiling werd de waarde bekend. En voor die tijd zou het ook weggegooid hebben. Dus waarom zoveel moeite om dat krampachtig te zeggen? Dit is het laatste peukje. Dus het sigaretje is het sigaretje van Pim. Want huishoudster Jannie zegt het. Maar wie heeft het gekocht? En voor hoeveel? Dat was een mevrouw. En die had telkens misgegrepen. En ze had dus bedacht van, nou, ik moet toch iets hebben, dan wil ik de peuk hebben. Had ze zich op geconcentreerd. Maar het is altijd bij een veiling, concentreer je nooit op het laatste kamer, die is altijd duur. Want het is niet ingezet voor 800, het is voor weinig ingezet. Uh, misschien voor 100 of uh, voor, voor 50 of zo. Dus het is flink opgeboden, hoor. Een echtpaar uit Heerlijk kocht de peuk van Pim. Ze geven geen commentaar meer. We moesten diep in de archieven duiken om een reactie te vinden. Een stukje uit een programma op een plaatselijke televisiezender. Dit is de allerlaatste sigaret die Pim Fortuyn heeft gerookt. En die is nu in het bezit van een Nederlands koppel uit Heerlen. Een bijzondere herinnering aan de politicus die in 2002 werd doodgeschoten. Hij komt hier te staan in een verdriendenkast. Uh, er komt eerst een glazen kistje omheen. En dan uh, ja, heel goed koesteren. En verder, wat gaat er dan nog mee gebeuren? Ik denk niks. Ik ga hem niet oproken. We legden de tv-opnames ook voor aan Inne Veen, De expert op het gebied van Pim Fortuyn. En het antwoord was... Over zo'n idioot onderwerp, wat kan nog wal raakt en beslist niet van Pim is, gaan wij geen tijd verknoeien. Met vriendelijke groet, Jean Thomassen. Voor een euro kan het peukje bekeken worden, zo blijkt. Maar toen wij in Heerle aanklopten, gaf het echtpaar niet thuis. Is de peuk van Pim nog wel op deze aarde? De peuk van Pim. De peuk van Pim. Nog eenmaal veilingmeester Richard Hessink... Ja, dan sta je er te tellen. En dan neemt natuurlijk de pers op. En dan denk ik, goh, ik heb ook een Turk verkocht voor 850 euro. <lacht> Mijn vrouw is er blij mee, waarschijnlijk. Die, die het nog steeds heeft van, als ze het bewaart en ze maakt het niet stuk... zal het ooit bij een verzamelaar of bij een liefhebber nog steeds de, de, de, de hebzucht opwekken. Die wou ik ook wel hebben. Het, het blijft zijn waarde willen houden, hoor. De kender spreekt hier. Ik moet toch iets zeggen. <lacht> Ik kan ook niet zeggen van nou, mevrouw, maar daar heb je een mooie miskoop aan gehad. We hebben na die tijd drie dagen zitten lachen. Nee, dat mag niet. U hoorde een kleine selectie uit het radiotheater van Studio Itzarda. vrijwel iedere zondag vanaf kwart over zes avonds te beluisteren op Radio 1. En het eerste fragment uit deze samenstelling is in verband met de berichtgeving over de ongeregeldheden in Haren komen te vervallen. Dat ging over partitzu, een vechtsport met paraplu... die afgekeken is van de vechtstijl van Sherlock Holmes. Maar dat houdt u nog van ons te goed. Dat werd toen gemaakt door Anne Martens. Dit was het eerste uur van deze vierde aflevering van Woord. U kunt nog veel meer van ons verwachten. We gaan het nog hebben over het Nederlands Filmfestival in Utrecht... en over computers. In ieder geval heel graag tot zometeen na een kort journaal... voor het tweede deel van een reis over de Donau. Tot zo. Boop boop boop.